Corazón, la bamba, arriba, Carlos Santa. Ronaldo Footballer. Ricky Martin. No hablo Español. Ah, Goedemorgen. Maandagochtend is het. Joh. De Anders Nielsen. Hier op de FM. Oh, even uitrekken. Ja. Ja. Uh, even je benen strekken. Ja. Ah. Ik ben klaar voor een nieuwe Kuukkele Café de Tijd bestaat vijf jaar vieren we. Op vrijdag 8 augustus met Live On Stage de gelegenheidsband Superbad. Dat is de lekkerste en beste Engelse rock, funk en soul brengt. Iedereen